van drie uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Rijksuniversiteit Groningen heeft in strijd met de regels in totaal ruim 1 miljoen euro aan belastinggeld gestoken in een project in China. Daarvoor had de universiteit alleen privaat geld mogen gebruiken, schrijft de onderwijsinspectie in een rapport. De instelling stak het geld in de voorbereiding van een campus in de Chinese stad Yantai, maar het project werd begin vorig jaar afgeblazen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau constateerde eerder al dat bijna 7 ton aan publiek geld ten onrechte was gebruikt. De Rijksuniversiteit heeft het geld teruggestort. De methode om hartstoornissen bij sporters vroegtijdig op te sporen is verouderd, vinden cardiologen van het Amsterdam UMC. Ze willen de hartscreening verbeteren. 800 potentiële Olympiërs worden gescreend met nieuwe technieken om uiteindelijk de beste methode te ontdekken. De cardiologen willen zo ongelukken op het sportveld voorkomen... zoals de hartstilstand van Ajax-speler Abdelhaknouri van twee jaar geleden. Slachtoffers van verkrachting of aanranding weten steeds beter... de weg te vinden naar het Centrum Seksueel Geweld. Vorig jaar waren er bijna 50% meer meldingen dan in 2017. Het centrum is blij dat slachtoffers zich vaker en vooral sneller melden. Dat laatste is belangrijk voor het veiligstellen van sporen door de politie... Het geven van medicijnen en het vergroten kans op psychisch herstel. De openlijk homoseksuele priester Pierre Valkering uit Amsterdam is door het bisdom Haarlem ontslagen. Eind maart kwam hij in de mis uit de kast. Hij zei toen dat er over homoseksualiteit onder priesters altijd werd gezwegen in de Rooms-Katholieke kerk. Valkering weet nog niet of hij tegen zijn ontslag in beroep gaat. Het wisselt bewolkt soms wat zon, ook wat buien... vooral in de noordelijke helft van het land. Het is 16 tot 19 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Temperatuur ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Vorige uur van Salvoort uh, op zaterdag hoorde je het weerbericht. Maal drie en Albert-Jan had het over een klein pluutje. Wat je mogelijk uh, vanmiddag uh, nodig uh, zou hebben. Nou, het nieuws is helemaal mooi om even te kijken of dat inderdaad zo is, Albert-Jan. En? Ja, zelfs, uh, zelfs het uh, weer is Engels geworden. Het zo regent. Is het. het regent heel Het En is al minimaal. Ja, een klein beetje. Het, het regent wel. It's raining again, daarom uh, de single van Supertramp. Uur twee, Salvoort op zaterdag. Nou, in de tweede uur gaan we natuurlijk even uitgebreid stilstaan bij het British Festival. Wat vrijdag begonnen is en nog tot en met zondag duurt. In a Great British Tradition, dat is de ondertiteling. Er is natuurlijk een heel groot programma om het British Race Festival in het centrum van Zandvoort en in de nabije omgeving. Maar de basis ligt natuurlijk op het circuit. Er worden drie dagen er wordt er geraced. En uh, we hadden maar prachtige raceauto's. De eerste rondrit door het centrum van Zandvoort... met oude Jaguars. En minder oude Jaguars is geweest. En vanmiddag uh, volgt de tweede ro ro ro ro ronde om het zo maar te zeggen. En die start om kwart over vijf, meen ik. Even uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, nee, om half... Uh, nee, even kijken. Kwart voor drie. Dan wacht even. Ja. Om kwart voor twee en kwart voor, kwart voor drie. Uh, nou, dan zijn ze dus alweer weer onderweg. Oh, ja... Klopt. Dus uh, in ieder geval een, een, een, een overdaad. Uh, dat is het natuurlijk niet van evenementen rondom het British Race Festival op het circuit Zandvoort. Daarover uh, later dit uur uh, uitgebreid meer. Uiteraard uh, daarnaast nog de evenementenagenda rond de klok van half vier van uh, de evenementen van dit weekend en de komende evenementen. Want natuurlijk deze maand staat, uh, staat bruist Zandvoort van de evenementen. Ik zou zeggen, genoeg reden. om ook Daarnaast volgen we natuurlijk ook nog even. Dan kijken we met een linker oog naar Wimbledon... waar op dit moment Serena Williams speelt tegen Goer is. Williams heeft de eerste set gewonnen... en leidt nu uh, in de tweede set met 4 tegen 3. Uh, daarnaast wordt er gewielrend in uh, Brussel. Ja, in en om Brussel, om het zo maar te zeggen. Een vlakke etappe met wellicht kansen voor de Nederlanders... met nog een ruime 70 kilometer te gaan. Wij houden alles voor u in de gaten. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken... Naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Robert-Jan. We zijn er vanaf de Torweg 10A. En wil je meekijken in de studio? Dat kan eenvoudig, hè? www.zfm-life.nl. En nu Dominique Fiek en Three Nights. Three Nights at the motel, under the street lights, in the city of palms. Call me what you want, when you want what you want. And you can call me names if you call me up.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 Figured I like you, say Don't waste a minute Don't wait a minute it. It's only a matter of time For you To Tell me now Cause I've been up I've been up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 Three we'll nights nice at the motel Je de, de single van Dominique Viek en Three Nights. Zo so dadelijk het uh, s'avonds nieuws in het kort. Maar eerst even lekker reggae. Albert-Jan en ik, uh, deed even lekker mee in de studio... met uh, Ubi-40 en Cheerio Baby. Een uh, heerlijke single uit de jaren 80. 16 over 3, we zijn er klaar voor, Albert-Jan. Het uh, nieuws in het kort. Dat was uh, kwart over twee. Oh, wat heb je nou ik dan? Ik heb nu nieu nieuws uitgebreid. Uitgebreid? Oh, goed. <laughs> ja, ik zei, uh, ik ja. zei toen al aan het begin van dit programma, uh, luisteraars en kijkers... dat ik even uitgebreid stil ga staan bij het British Festival... Um, in a great British tradition... Het Britse festival is terug. Vanaf afgelopen vrijdag tot en met zondag wappert de Union Jack... voor de derde achterinvolgende jaar in Zandvoort. Gedurende dit weekend kun je onder andere genieten van de Britse keuken... Britse muziek en Britse sporten. Deze editie is Monty Python het hoofdthema. Tijdens het weekend verbindt een Silly Walk Arena... het Badhuisplein met Circus Zandvoort en het Gasthuisplein. De voetstappen op de grond en de afbeeldingen in het circus... nodigen uit om de befaamde Silly Walk van John Cleese te evenaren... Wie geen zin heeft om te lopen, stapt in de gratis uh, Britse dubbeldekker. De hop-on, hop-off bus rijdt bezoekers uh, zaterdag en zondag langs diverse activiteiten in het dorp. Zo kun je een bezoek brengen aan een Britse markt met foodtrucks, deelnemen aan badminton clinics en een ritje maken met de mini-eye in de mini-eye Reusnelrad. En natuurlijk ontbreekt de stop bij Circus bij Circus Zandvoort niet voor een bezoekje aan het British Race Festival. Het complete programma, en dat is nogal compleet... staat vermeld op de website www.british-festival.nl www.british-festival.nl En natuurlijk in het programma -blad dat huis aan huis werd verspreid. En tijdens uh, dit British uh, weekend wordt op uh, vanavond... het traditionele Tropicana Muziekfestival georganiseerd in het centrum. De deelnemende horecazaken hadden hierdoor hier door de keuze uit British of Tropical... Uiteindelijk is er gekozen voor een voor, elkaar, voor elk wat wils muziekkeuze. Vanmiddag al speelt Bert een meister tot 6 uur op het Kerkplein. Meister is van huis uit te, theatermaker, producer van overwegend musicals... heeft conservatorium gestudeerd en komt vandaag als zanger en acteur... een zeer gevarieerd optreden geven. En vanavond start vanaf 8 uur op meerdere podia live muziek. Zo speelt bij Café Lalo en Hardy in Halterstraat de band Jotta. Zij spelen eh, Mestizo met een flinke dosis ska. Even verderop bij Café 4 en Café Anders spelen Saskia Soulful en Friends. Discotheek Chin Chin en Friends Bar and Kitchen presenteren diverse Zandvoortse DJ's... op hun podium dat eveneens in de Halterstraat staat. En op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort speelt de Flirt Cover Band... zeer diverse covers van ballads tot rock, van blues tot reggae, R&O en veel pop... zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Al met al belooft het weer een gezellige avond te worden met verschillende muziekstijlen zodat er voor elk wat wils is tijdens deze British Festival Part 3. Dankjewel albert -Jan. Dat gaat weer heel gezellig worden. Ook vanavond in het centrum van Sanford. Zo beginnen we mooi de zomer hier in Sanford. En hier is Gesper Doel. zou houdt onze liefde tegen. De sterkste stok kan ons niet breken. op mijn knieën voor je gaan, maar ik kan de juiste ging niet vinden Want je bent mij mee meer waard dan al die gingen En eerst waren we samen buiten en nog lang niet binnen Maar nu maken we samen buiten en zijn we samen binnen Ik ben geboren als verliezer, maar gemaakt op de binnen En dankzij jou is het de zomer, winter Dus ik ben altijd ergens gezonder de zon te vinden En het leven dat we leven is een bijzondere film Ik zou onze liefde tegen De sterkste stok aan ons niet breken Dit ja. in mijn hart is het zo, Vier seizoenen lang zo, Met jou is het nooit dan. Dit is zo, in mijn hart is het zo, Vier seizoenen lang zo, Met jou is het nooit dan. Weet je nog dat we nachten lang laten te pingen? ochtends wakker werden met fucking donkere kringen Toen we kruisselen door de stad door in de diepste van de nacht De keihard werkte en na het werk samen kaart Of toen we skaten van ijs om monden en slingen En ik eindstand helemaal skaffen op de bank zat bij jouw vriendinnen Het is niet gek dat ik dit alles nog herinner Ben met alles geminderd maar dankzij alles winnen Niks houdt onze liefde tegen dus De sterkste storm kan ons niet breken De, de nieuwe single van Jay en Gespadu en Zomer. Zo dadelijk gaan we het hebben over het uh, spoor. En dan bedoelen we natuurlijk de uh, de treinen, uh, de meer treinen die dan uh, gaan rijden... tijdens de Formule 1 volgend jaar in mei. En wat ons uh, zeg maar naast de buren daarvan uh, vinden. Ja, dat gaan we zo dadelijk horen. Maar eerst Michael Jackson en Biditz. waar onze buren er zo over denken over de Formule 1. Be this. Nou, we gaan het uh, horen, Albert-Jan. Ja, klop, klopt. En als het allemaal lukt en we kunnen het, het filmpje... of het interview van onze collega's uh, NA hadden met, uh, met een omwonende in uh, Bloemendaal... als je goed luistert, dan hoor je ook dat ze zeggen... Dat, dat, dat het Formule 1 weekend nog niet eens zozeer het probleem is. Maar als, de, als ProRail de capaciteit verhoogt... Structureel, dat betekent dat ook bij andere evenementen er steeds meer treinen elk weekend naar Zandvoort kunnen. En daar zit eigenlijk hun, hun grootste uh, ergernis, om het okay. zo maar eens te zeggen. Maar niet, niet zozeer, tenminste zoals ik het beluister, niet zozeer in het weekend van de Formule 1. Want daar willen ze best beste medewerking aan verlenen. Luistert u naar het, het interview wat onze collega's van NA hadden uh, met Teun Schermhorne. Wij niet alleen een beetje veel, dat is een beetje veel, dat is heel erg veel. De alarmbellen klinken door het dorp. In Overveen is een opstand uitgebroken. En deze mannen zijn de aanvoerders van het protest. Hun overeenkomst, ze wonen allemaal langs het spoor. Er is een treinopstand in Overveen uitgebroken, want ProRail is van plan om het aantal treinen eh, niet alleen voor de Formule 1... maar ook in de zomer en bij evenementen... op te waarderen naar 24 treinen heen en weer door Overveen. 24 treinen vinden we wel behoorlijk veel. En nogmaals, Overveen staat dan dicht. Zou zonde zijn. 24 treinen per uur om de Formule 1-fans van en naar Zandvoort te vervoeren. De slagbomen zullen dan in Overveen vaak inderdaad naar beneden staan. Of misschien wel voortdurend. Het is nog een plan, maar in het dorp vrezen ze dat dit het begin is van veel ellende. Als het die drie dagen zijn met heel veel treinen, super. Handtekening klaar ermee. Waar het om gaat is een investering in de bovenleidingen. Waardoor ProRail al heeft gezegd: dan kunnen we straks veel meer treinen gaan laten rijden. Ook daar het is drukke zomerge, zomerse dagen. Ja, het zomerse dagen, maar afgelopen jaar bijvoorbeeld waren dat bijna vier maanden. Op sommige delen van dit traject, vooral waar bochten zitten. Daar gillen de treinen. En dat is nu al dus bijna niet te harde. Laat staan bij 24 treinen. In Zandvoort krijgen ze daar dan ook mee te maken. Zoals mevrouw Honderdos. Ze woont ook langs het spoor. En ze begrijpt de ophef in Overveen niet zo. Al zouden we er last van hebben. Dan nog dus... Zouden we niet klagen, want dan zouden we alleen maar in onze handen wrijven... en zeggen van, ja, de race is weer terug. En daar zijn de treinen staan bijna stil, hè, want ze zijn bij het station. Hier rijden ze echt straks langs. En Straks als het een intercity is, scheuren ze hier door Overveen... omdat ze niet meer stoppen. Dat is een andere ervaring. Dus dat de Zandvoorters daar blij mee zijn en hier erg vinden, prima... is hier iets een andere situatie. De Overveeners hopen op steun van de wethouder. Die heeft op 10 juli overleg met ProRail en andere partijen... over het treinverkeer rondom de Formule 1 dagen... Zo zie je maar weer, uh, Albert Jans, uh, beleef het allemaal weer anders, hè? Ja, de inwoners ik... van uh, Zandvoort en van uh, Overveen. Ja, klopt. Maar, maar nogmaals, wat ik ook voor het interview zei... Van, als ze zeggen van nou, de, de, in het weekend van de Formule 1... dat er dan uh, echt verhoogde treinactiviteiten is... daar zetten ze hun handtekening zo onder, maken ze geen probleem van. Maar waar zij bang voor zijn, is dat alle grote evenementen... Daar, de, door, door de capaciteit van ProRail is verhoogd. Er kunnen veel meer treinen naar Zandvoort komen. ja, en Dan zou ik ook maar een loopbrug maken over het spoor heen... om van de ene kant van Overveen, bij Bloemendaal... naar de andere kant te gaan. Ik denk toch uh, dat het uh, gaat meevallen. Ik denk ook wel. Jawel. Dit is de zomerhit van uh, dit jaar. Senorita Shawn Mendes. Cool Vanavond tussen 7 en 9 dan hoor je ze weer bij ja, Mike Bullet. De 40 beste plaats van Europa in de Eurobreakdown. En deze mag zeker niet ontbreken. De dus zomerrit van 2019. Camilla Cabello tezamen met uh, Sean Mendes en Signorita Houd die plaats in de gaten. Twee over half vier. Nou, trouwe luisteraar van dit programma, weet je dat het dan uh, tijd is voor de evenementenagenda. Laten we beginnen met het feit dat het Reuzenrad weer terug is. Het Reuzenrad de View, dat zal Gemeenig Zandvoort er niet zijn ontgaan. Bekijk Zandvoort aan zee op grote hoogte. De 55 meter hoge Reuzenrad de View biedt vanaf het badhuisplein een spectaculair zicht over Zandvoort aan zee en de wijde omgeving. Een ritje in de View duurt ongeveer 10 minuten. Kun jij je een mooie zonsondergang voorstellen? Wij niet. Dus neemt plaats in een van de 42 gondels en raak in de wolken in Zandvoort. De altreebedrijf voor kinderen bedraagt 4 euro en die voor volwassenen 6 euro. En hij blijft nog staan tot en met 27 juli. Zoals gezegd, vrijdag, zaterdag en zondag het British Race Festival. In a great British tradition met drie dagen racegeweld op het circuit Zandvoort. En daarnaast een heel uitgebreid eh, randprogramma in het centrum en rond het centrum van Zandvoort. En voor meer informatie nogmaals over dat uh, British Race Weekend... Uh, verwijs ik u graag naar de website en ook alle randevenementen... Uh, naar de website wwwbritish festivalnl wwwbritish festivalnl Zoals gezegd, dus vanaf vanmiddag was er ook al live muziek... Uh, tijdens het British Tropical Festival... Uh, op het kerkplein van Bart Meinster. En vanavond uh, vanaf 8 uur bent u van harte welkom bij Lal en Hardy. Voor de Jotta Reggae Band. Het wapen van Zandvoort met Flirt Coverband. Vier en anders met Saskia Soul Fool Friends. En Chin Chin en Friends uh, Special DJ Booth en diverse DJs. Uh, entree uiteraard uh, gratis tijdens deze tropical, British Tropical middag CQ avond in het centrum van Zandvoort. Eveneens op dit weekend, uh, een Windraam eerste editie NK Body Dragon. Heb je ooit wel gehoord erop? Nee. Nee, ik eigenlijk de, niet. is nee, al. Nee, vandaag en morgen. Het is dus vanmorgen was het programma om 8 uur begonnen en morgen begint het ook om 8 uur en het duurt tot 5 uur. De locatie waar u wordt verzocht de, aan te treden is de Spot. En wat is dat nou? Windraam eerste editie NK Body Dragon. U leest het goed. Kevin Lang de Grey gaat als allereerste NK Body Dragon organiseren. Dit zal het eerste kite-evenement worden zonder boord. Kite-evenement zonder boord, ja ja. Je hoeft, zoals je weet, geen pro te zijn om mee te kunnen doen. Body Dragon. Dus zelf jij kan, kan kans maken op de welbegeerde titel. Het is dus gewoon kitesurfen, kite maar dan zonder uh, sur uh, surfboard. Ik zie het mezelf niet doen. Jij? Nee, nee maar je, je gaat natuurlijk wel de lucht in. En je komt natuurlijk wel de plants in het water. Dus het kan best wel spectaculaire beelden uh, uh, voor toveren. En uh, dat is natuurlijk in ieder geval dit weekend een uh, locatie is de spot. Meer informatie over dit evenement en over alle e NK Body Dragon uh, evenementen kunt u terugvinden op hun website. www.nkbodydragon.nl www.nkbodydragon.nl Nou, die heb ik ook weer gehad. Dat was een lastige. Maar goed, zoals gezegd, vanaf 8 juli... Uh, uh, het EK Zandsculpturen die zijn nog tot en met 7 november te bezichtigen. Meer informatie over het EK Zandsculpturen kunt u terugvinden op de website www.zandsculpturenroute.nl. www.zandsculpturenroute.nl En dan gaan we alweer naar volgend weekend en dan gaan we weer naar het circuit Zandvoort, want dan is het tijd voor de Black Pain GT World Challenge Europe. Dat is zowel op 12 juli tot en met 14 juli en dat is morgens om 8 uur. ...en duurt tot vijf uur. Dit jaar komen de SRO Motorsports Group weer in actie op het circuit Zandvoort. Zowel de spectaculaire Blackpain GT World Challenge Europe... ...als de indrukwekkendste GT4 European Series zijn van de partij. Kijk voor het programma even op de website www.circuitzandvoort.nl www En ook op 12 juli is het de tijd voor de Ibiza en Hippie Weekmarkt... Van 2 tot 8 uur. En dat speelt zich allemaal af op het Badhuisplein. De Ibiza en Hippie Weekmarkt is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt hip en happy events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht met voor uh, een exclusief aanbod... van producten wat gerelateerd is aan de Ibiza. Zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty... en ook wel het lekker hapje en een drankje en een, natuurlijk... De heerlijke Ibiza Sound. Dat op 12 juli van 2 tot 8 uur s'avonds Een locatie, het Badhuisplein. Dan gaan we naar 13 en 14 juli. Dan is ook de tijd voor het Japan Beach Festival. Een prachtig festival komt naar Zandvoort. Op die 13 en 14 juli. Uh, het evenement begint hier elke dag om 12 uur. En duurt tot 9 uur. Met een uitzicht over de Noordzee kun je genieten. En proeven van de Japanse keuken. Japans eten is het eten dat je iedere Ieder tijdstip van de dag tot je kunt nemen. Zoveel keus. Ga je voor de sushi, ramen of uh, takayuki. En dan nog maar een hele kleine greep uit de vele variaties van de Japanse keuken. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af op het strand. Burgemeester van Venemaplein. En uh, meer informatie. U te terugvinden op www.facebook.com events. Dat het Japan heel verrassend Japan Beach Festival op 13 en 14 juli van 12 uur middags tot 9 uur s avonds. En last but not least op 13 juli en 14 juli is het ook tijd voor de Battle of the Coast. Tijdens dit weekend strijdt de internationale subtop in drie disciplines: de beach race, de sprint race of de down winner en de long distance. Waarvan de beach race het enige officiële Nederlands kampioenschap sub en de kwalificatiewedstrijden voor de wereldkampioenschappen zijn. De locatie, wederom de spot voor de Battle of the Coast, op 13 en 14 juli van 8 uur s morgens tot 5 uur s middags. Meer informatie kunt u terugvinden op de website www.battleofthecoast.nl www.bergloofdecoast.nl op 13 en 14 juli. Dankjewel Albert-Jan, weer genoeg uh, te doen uh, de komende dagen. Heerlijk genieten hier in Zandvoort. Het is zomer. En je eigen lokale radio CFM is erbij. Met nu een echte gauw-aal van M&Pap -M Music. Pop, pop, pop, pop, music pop. You the one I like, like, like, like, come on, put your body on my, my, my, my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 De, de single van uh, Mabel in, uh, Mad ja, en Mad La, Ja, deze Mabel die heeft een hele bekende moeder. Nene Cherry. Ja, de zangeres die in de uh, jaren 80, uh, 90 uh, groot hits had, uh, Met onder meer de Buffalo Stance. Ja, we gaan het uh, weer hebben over uh, Zandvoort uiteraard. En uh, al die hobbels uh, die uh, in uh, stoepen en fietspaden zitten, uh, Albert-Jan. Ja, maar er is goed nieuws uh, voor Zandvoort, uh, Rob van West en andere minder verlieden in het dorp. Wethouder Jo Berends heeft toegezegd dat er wordt gekeken naar het asfalteren van het fietspad ter hoogte van het zorgcentrum Nieuw Unicum Van West vraagt daar al jaren om omdat de hobbels in het wegdek hem, voor hem lichamelijk moeilijk te verdragen zijn. Onze collega's van NH Nieuws gingen afgelopen week bij Rob op bezoek. Het is niet best. Er zaten kuilen in, die zijn eruit. Alleen ja, de tegels liggen zo verkeerd door elkaar heen dat het gewoon niet te bereiden is. Rob heeft MS en al die hobbels in het fietspad doen hem fysiek pijn. In 2017 hoopte hij al op een oplossing van de gemeente Zandvoort. Het is uh, te moeilijk om met je rolstoel over een hele slechte weg te rijden. En de weg wordt steeds slechter en er wordt niks aan gedaan. Inmiddels wordt hij er moedeloos van. Al vier jaar probeert hij de aandacht te krijgen van de lokale politiek. En ondanks dat er beloftes gedaan werden, is er volgens Rob te weinig verbeterd. Ik kan me de frustratie best voorstellen als er toezeggingen gedaan zijn en die zijn al vier jaar geleden gedaan en er wordt geen gevolg gegeven. Dan zou ik ook de pest over in hebben. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Daarom zeg ik, ik zeg niks toe. Ik zeg alleen toe, van dat ik, en dat heb ik gisteravond heb ik dat in de raad heb ik dat ook gezegd, raad als jullie willen dat dat gebeurt, kom met een voorstel. Wat zou je tegen de raad willen zeggen? Nou raad, kijk naar het filmpje en begrijp ons alsjeblieft. Want we hebben het zo hard nodig om, gewoon onze, om, om eruit te kunnen gaan. Ik heb een hele lieve hond, een hulphond. Die helpt mij met alles, maar die kan geen uh, fietspad maken. En ik zei het heel schoft gisteren weer op het internet: Zandvoort, jullie moesten je kapot gaan. En u hoort steeds erop: het komt in orde. Maar het komt niet in orde. En dat vind ik jammer. Hij hoopt dat ze luisteren. Want naast de vele uren plat op bed zijn de tochtjes naar buiten hem, ondanks de pijn, ontzettend veel waard. En ik ga er ook uit. Wat er ook gebeurt, ik wil dit gewoon doen. Voor mij en mijn grote vriend hier naast me moeten wij eruit. Dus dat was de oproep van Rob voor alle raadsleden. Dat inderdaad de fietspaden en dergelijke, dat dat verbeterd gaat worden hier in Sanfoort. Met dank aan onze mediapartner NH Nieuws.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 And my mind's a And I just about had enough for this sunshine Hey, what hey. did I hear you say? You know it doesn't have to be that way You, you when you walk out the door you out the Baby, door. You gonna ask for more you don't ask For more. Oh, society, don't take a tip from me now the door. You better ask for more. Baby, baby, baby. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to Altijd lekker de muziek van de blauw monkeys. Dat was hem, um, it doesn't have to be that way. En hier is uh, Billy Idol en Hut in the city. Ja, we begeven ons vanavond in de tropische sferen. Hard in de city bij uh, Zandvoort. Daar is het Tropicana Festival. En dat is het uh, British Festival. Ja, een combinatie daarvan, dus. British en uh, Tropicana. Ze ontmoeten elkaar vanavond uh, in het uh, muziekfestival. Vanaf 8 uur in het centrum van Zandvoort. Vandaar dat we draaien, deze single van uh, Billy Idol. Ja, bij Centerparks gaat een mooie Wildwaterbaan uh, komen, Obetjan. Klopt, een, wel een gloednieuwe wildwaterbaan dus doorstaat eerst de vuurdoop. Na zeven maanden bouwtijd stroomde afgelopen week voor het eerst water door de nieuwe wildwaterbaan van Centerparks Zandvoort. Een belangrijke test om te bekijken of de waterstroom overeenkomt met de gemaakte berekeningen. Het nieuwe spektakelstuk van Centerparks Zandvoort opent zijn deuren in september voor het grote publiek. Daarmee wordt voor de eerste in 15 jaar tijd weer een, weer een nieuwe wildwaterbaan geopend in Nederland. Volgens Mark Giethoorn, directeur Center Parks Nederland... is de bouw van de wildwaterbaan een van de hoogtepunten van het totale verbouw. We zijn halverwege de grootschalige vernieuwing van Park Zandvoort... waarvan de wildwaterbaan een belangrijke toevoeging is. En als je dan voor de eerste keer uh, water door de baan ziet stromen... dan komt het kind in mij boven... In de komende maanden wordt de baan verder afgebouwd en wordt nog een aantal aanpassingen gedaan. Door de wildwaterbaan wordt straks een duizelingwekkende wekkende hoeveelheid water... maar liefst ruim 2.400.000 liter per uur, u hoort het goed... 2.400.000 liter per uur rondgepompt. Doordat de baan afwisselend uit brede en smalle delen bestaat... ontstaat spectaculaire stroomverstellingen. De wildwaterbaan wordt voorzien van allerlei speciale effecten om de beleving compleet te maken... Het is dus nog even wachten tot na de zomer... maar dan gaan de deuren van de nieuwe wildwaterbaan toch echt open. Dat gaat heel mooi worden. De nieuwe wildwaterbaan hier in Zandvoort. Ja, we hebben er zin in, hè. In september dan uh, gaat die open. En kunnen we het allemaal meemaken bij Sinterparks. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. En hier is Fruitcake.